10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Boris Dietrich roept de pauze op om op te komen... voor de mensenrechten van homo's, lesbiennes en transseksuelen. en oorlogsverslager Hans-Jaap me Hans Melissen. Neem me niet kwalijk, is de troepen alvast vooruitgereisd in Mali. U hoort het allemaal zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Jan van der Putten. ChristenUnie vindt dat de politie zo snel mogelijk stroomstootwapens moet krijgen. Volgens Kamerlid Gert-Jan Segers kunnen politiemensen nu alleen kiezen tussen vuurwapen of de blote vuist. Ze hebben ook pepperspray, maar dat middel werkt volgens hem vaak niet bij mensen die drugs hebben gebruikt. Amnesty International heeft vorig jaar in een rapport gewaarschuwd dat er in de VS de afgelopen tien jaar honderden doden zijn gevallen door de taser. Met tasers kunnen doden bij aanhoudingen juist worden voorkomen, zegt Segers.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 Voor de ingang van het complex in Cairo... waar het proces tegen de Egyptische oud-president Morsi wordt gehouden... staan ongeveer 100 pro-Morsi demonstranten. De betogers zeggen dat ze de rechtbank niet erkennen. Ze zien het afzetten van Morsi als een staatsgreep... en noemen alles wat daarna gebeurd is illegaal. Samen met vier andere 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap... staat de oud-president terecht voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens rellen eind vorig jaar. Gevreesd wordt dat er vandaag opnieuw ongeregeldheden uitbreken. Twintig Amsterdamse apothekers hebben een kort geding aangespannen... tegen zorgverzekeraar Achmea. Ze willen een hogere vergoeding voor geneesmiddelen afdwingen. De Amsterdamse apothekers zeggen in de Volkskrant... dat Achmea eerdere afspraken over vergoedingen niet nakomt. En dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, zegt Rob Seder... woordvoerder van apothekersvereniging KNMP. Veel apothekers moeten onder de prijs medicijnen afgeven, dus onder de kostprijs. Nou, dat kunnen ze gewoon niet volhouden. Daarom moeten ze inkrimpen, ze moeten assistenten ontslaan. Kortom, ze kunnen niet meer dus de zorg leveren die patiënten nodig hebben. En dat kort geding dient woensdag in Utrecht. Oud-neuroloog Janssen Steur staat vandaag voor de strafrechter in Almelo. Hij moet zich verantwoorden voor de gevolgen van tientallen foute diagnoses bij patiënten. Afgelopen vrijdag verscheen de oud-neuroloog al voor de tuchtrechter in Zwolle. Maar die bepaalt alleen of Janssen Steur als arts professioneel gehandeld heeft. Verslaggever Roel Pauw. Bij de inzet voor het medisch tuchtcollege kan het uiteindelijk leiden tot het uit het ambt zetten definitief once and for all van Janssen Steur. Aan het eind van deze strafzaak zou uh, deze oud-neuroloog... wel eens een forse gevangenisstraf boven het hoofd kunnen hangen. Dus uh, er staat nu wel meer op het spel. De Almeloze rechtbank heeft twaalf dagen uitgetrokken voor het proces. De uitspraak is waarschijnlijk in februari. PostNL heeft afgelopen kwartaal ruim 12 minder post bezorgd. Dankzij een stijgend aantal pakjes, kostenbesparingen en prijsverhogingen... steeg de netto-winst naar 218 miljoen euro... De omzet van Post.nl daalde licht en kwam uit op 1 miljard. Het weer nog, het regengebied trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen komen er dan weer buien. Tussendoor is er ook wat zon en het wordt een graad of 12. Nou ja, meer regen dus en kapotte vrachtauto's. Reden om even contact te zoeken met Helene de Geest bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de meeste dagelijkse files die zijn nu wel opgelost... maar inderdaad wat kapotte vrachtwagens die voor wat extra vertraging zorgen... zoals op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Daar staat een vrachtwagen op de rijstrook bij Maars... en dat leidt tot twee kilometer file. De A9, Diemen-Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel... drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag er gebeurde ook een ongeluk. Daardoor staat er tussen knooppunt Lunetten en Hooggraven... twee kilometer op de parallelbaan... Bovendien is bij hooggaven de rechterrijstrook dicht. Dankjewel, Helene. Zometeen, burgemeesters kunnen amper nog een ambtswoning betalen. U hoort het zo bij de KRO. Opa oma, mag de tv wat zachter? Krijgt u ook wel eens opmerkingen over het volume van de Radio of TV?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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De pauze moet opkomen voor homo's, lesbo's en transseksuelen, vindt Boris Dietrich. Nederland stuurt militairen naar Mali. Zinvol of wacht de vijand tot we weer weg zijn? Maar het is natuurlijk altijd zo dat uh, groeperingen kunnen wachten... Ja, tot er weer uh, de, de Verenigde Naties of anderen weg zijn. Burgemeesters kunnen nog een amper een ambts ambtswoning betalen... En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 7 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Human Rights Watch, dames en heren, roept de paus op om te komen... om op te komen voor de mensenrechten van homo's, lesbiennes en transseksuelen. Het komt te vaak voor dat repressieve wetgeving of geweld goedgekeurd wordt... en uh, wordt ontvangen door bischoppen en andere geestelijke schrijft de organisatie... in een brief aan paus Franciscus. Boris Dietrich, goedemorgen. Goedemorgen. U bent deze week namens Human Rights Watch in Rome... om een gesprek aan te gaan met het Vaticaan, ook met de paus zelf? Nou, we hebben een brief gestuurd uh, met het verzoek om uh, een uh, ontmoeting. En uh, het verzoek is goedgekeurd. Of de paus zelf ontmoet, dat weet ik niet. In elk geval wel leden van de regering van uh, de Heilige Stoel. Want de Heilige Stoel is niet alleen een religie, maar ook een regering. Ja, de Curie en dus? zijn tegenwoordig bij de Verenigde Naties, dus bij de Curie, ja. En wat gaat u daar zeggen? We hebben dus een open brief gestuurd. En uh, in kort komt het erop neer dat in veel landen in de wereld... waar bijvoorbeeld homoseksueel gedrag strafbaar is... in meer dan 76 landen in de wereld... Uh, wordt vaak uh, tot geweld opgeroepen, uh, of tot haat opgeroepen. En uh, in sommige gevallen wordt dat door bischoppen... van de Rooms-Katholieke Kerk of priesters ondersteund. Soms actief ondersteund. Ik kan een voorbeeld geven, in Cameroon bijvoorbeeld heeft de aardmisschop uh, in zijn Kerstrede gezegd... als jullie homo's kennen, wel de politie, ze moeten gearresteerd worden, ze zijn een gevaar voor het land. Nou, dat soort teksten. Ja. En vaak gebeurt het dan dat mensen de straat op gaan en homo's in elkaar slaan of nog erger. Ja. En uh, dat willen wij uh, voorkomen, dus we willen dat de paus uh, in het openbaar het liefst... Uh, ja, een, een toespraak houdt of een, een nieuwe richtlijn uitvaardigt... waarin hij zegt, uh, ook uh, homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen... behoren bij uh, de kerk ja. en uh, die moeten we niet discrimineren. Nou heeft hij daar laatst al iets over gezegd. Hij heeft al laatst gezegd, nou ja, ik parafraseer het maar eventjes... om een beetje normaler met homo's en lesbiennes om te gaan. Uh, is dat ook de reden waarom u nu die brief heeft gestuurd? Ja, bij de vorige pauze uh, was het echt onmogelijk. Ik ben toen ook wel eens in het Vaticaan geweest, maar uh, ja, daar, daar was toch geen doorbraak te bereiken. En Human Rights Watch denkt dat we dat nu met deze pauze wel degelijk kunnen doen. Toen hij nog aartsbisschop in Argentinië was, heeft hij zich ook uitgelaten, bijvoorbeeld voor. Uh, geregistreerd partnerschap van homoparen. Weliswaar was hij tegen het homohuwelijk, maar hij was wel een voor geregistreerd partnerschap voor een juridische erkenning van homorelaties. Ja, u hebt hem daar wel eens op moeten, geloof ik. Ik heb in, ben in Buenos Aires uh, geweest op uitnodiging om uh, het begin mee te maken van de actie voor het homohuwelijk. En uh, ik ben daar toen geweest, inderdaad. Ja, en wat gaat hij dan zeggen? Boris, ik ken je nog uit Argentinië, goed punt. We gaan het doorvoeren. Uh, nou, zo gaat dat zeker niet. Hij wordt heel goed afgeschermd hier in Rome. Ja. Ik ben nu in Vaticaanstad. Uh, morgen begint mijn officiële programma... dus met leden van die regering. Uh, maar ik ben er echt wel van overtuigd... dat hij de brief van Human Rights Watch gelezen heeft. En ik hoop dat dat dus op termijn zich vertaalt... in een positieve houding. Juist, maar nou zegt u zelf al... Uh, we hebben wel een verzoek tot audiëntie gedaan, maar we spreken waarschijnlijk met de curie. En de curie staat nou niet bepaald bekend als het meest vooruitstrevende orgaan. Nee, dat is zeker zo. Hij heeft ook veel tegenstand binnen zijn eigen organisatie. Maar de nummer twee, uh, meneer Bertone, is uh, een paar weken geleden uh, van zijn functie ontheven. En dat was degene die altijd enorm tegen uh, homoseksualiteit was en ook het schandaal een beetje goed praten. Uh, die man is door de pauze uit zijn functie gehaald. Er is een nieuwe voor in de plaats gekomen. Uh, die ken ik persoonlijk niet, maar ik hoop dat hij wel wat ruimdenkender is. Ja. Wordt u daar met alle ega's uh, behandeld of is het een moedje? Nee, ik geloof dat uh, ze nadat ze die brief ontvangen hebben en hebben laten weten... laten maar komen... Overigens word ik fantastisch geholpen door de Nederlandse ambassadeur bij Vaticaanstad. Um, maar ik, ik, word, ik word daar ontvangen, als dat met alle egaard zal zijn. Dat kan ik u na afloop melden, dat weet ik niet. Juist. Goed, um, woensdag is dus uh, de audiëntie in het gesprek met de Curie. Wanneer is uw missie daar geslaagd? Um, ja, dat hangt er een beetje vanaf, want als het alleen maar een gesprek blijft van... waar zullen er eens over nadenken, dan kan je natuurlijk niet zeggen van... nou, dit is fantastisch, dit is een, een concreet resultaat. Het gaat er vanaf hangen uh, ja, hoe het zich gaat vertalen in ofwel een toespraak van de paus... ofwel nieuwe richtlijnen. En dat kan natuurlijk nog wel een tijd duren. Maar het feit dat ze me willen ontvangen, officieel vind ik, uh, vind ik al fantastisch. En voor Human Rights Watch is dat dus echt een opsteken. Goed. Wat gaat u tot woensdag doen eigenlijk daar? Nou, ik begin morgenochtend vroeg al met uh, een ontbijt uh, met iemand van de curie. Dan uh, een, een lunch met uh, iemand van de regering en dan verder allerlei gesprekken. En dat gaat tot s avonds door. En dan uh, woensdag uh, dus nogmaals. Nou ja, en hopelijk op donderdag staat er nog een afspraak die doorgaat. Nou ja, dan uh, weet ik meer Donderdag aan het eind van de dag. Goed, lunchen en dineren in Italië, ook al is het voor zakelijk gebruik, is nooit een straf. Zou ik zeggen. Zo doen ze dat daar in Italië. Maar tussendoor hebben we natuurlijk ook gewone vergaderingen. Ja, ja, nee. Dat, dat, dat u niet op feestreisje bent. Bedankt. Ja. Goed. Nee, precies. Ik dank u zeer. Boris Dietrich van Human Rights Watch. Vanuit Rome. Graag gedaan. Nederland gaat meedoen aan een militaire missie in Mali. Then to today. Free. De bevolking lijkt er blij mee. The we're not free. Maar kunnen de Nederlandse militairen wel iets bereiken in Mali? Als er geen goede structurele ontwikkelingsprogramma's meegaan in kielzorg... van de veiligheidsmissie, hebben hier geen enkele zin. Deze week in Goedemorgen Nederland, van hier tot Timbuktu. Ja, er zijn mensen die denken dat het alleen spreekwoordelijk bestaat. Timbuktu. Als hoofdstad van Verwegistan, maar het ligt in Noord-Mali. Gevaarlijk gebied, hoorden we vanochtend op de radio... in het gebied waar de VN-missie actief is. De missie waaraan Nederland binnenkort een militair zal gaan bijdragen. Verslaggever Hans-Jaap Melissen bezocht Timbuktu. Een landerig en ook wel zanderig, zou je het kunnen noemen, Timbuktu. Of zoals hier op een bord staat, Tombuktu. Bord van de gouverneur. gebouw waar de malinese vlag wappert. En daarbinnen in het gebouw is nu Bert Koenders. de speciale vertegenwoordiger van de VN hier in Mali. In gesprek met de gouverneur. En buiten ja, slent er wat mensen voorbij. Vrouwen, niet gesluierd. Dat is hier even anders geweest. En ook wat verwoesting op het centrale plein hier. En daartussendoor lopen de blauwe petjes en de blauwe helmen van de VN-mensen. Dit uh, was een monument bombed by door de terroristen toen ze de stad ophouden. Een van de heiligen van Timbuktu uh, legt deze meneer van de VN uit. Uh, stond op dit monument, op de rotonde voor het gouverneursgebouw. En dat hebben zij omver geblazen, de djihadisten die hier zaten. Hallo. Het is raar om hier ineens te staan, Timbuktu. Het bestaat dus echt, mocht u eraan hebben getwijfeld. Hier werd de Nederlanders Sjaak Rijken twee jaar geleden ontvoerd door moslimextremisten. Die namen kort daarna de hele stad in. Al voelt Timbuktu met zijn grijze, stoffige laagbouw als een dorp. De jihadisten zijn inmiddels verdwenen dankzij Franse troepen die dit jaar kwamen... Maar ook al rijden er inmiddels VN-militairen in Timbuktu, de toeristen zijn nog niet teruggekeerd naar deze beroemde woestijnstad. Hoe is het? Nieuw, fijn, was de walk Mali. Ja. Je was tour guide before? Ja, ze was tour guide bijvoor. Moet wel een toeristengids zijn geweest. No toerist nou, maar juist die hadden samen toerist van mijn nationse niet. Okay. Geen toeristen, maar wel mensen van de Verenigde Naties... die zich soms als toerist gedragen en dingen kopen. Okay. Okay. Yes. Thank you. Blij dat de jihadisten dus vertrokken zijn, zegt hij. Het leven was hier niet goed toen zij hier kortstondig aan de macht waren. Blij dat ze verdreven zijn. Ik zie inmiddels dat de heer Koenders in beweging komt. Het verlaat het gebouw van de gouverneur en loopt naar de overkant. De uh. heer Koenders loopt wat kleine straatjes in met leme huizen. schapen die hier rondslenteren. Onderweg naar de imam. Het is indrukwekkend, we zijn nu in de oude Medina. Ja. Kom wat, Alifoe? Ja, ik ja, en dan gaan de schoenen uit. Dan kussen ze elkaar gedag. Mikoende, hoe was uw gesprek met uh, imam? Ja, was hij heel goed. Hij heeft me een beetje verteld over de situatie uh, nu. Hij is tamelijk hoopvol. Hij zegt dat er zijn toch wel een heleboel dingen veranderd sinds de laatste uh, maand. Uh, de elektriciteit is een klein beetje terug. Dat was het grote probleem. Maar dat is er eigenlijk nog niet voldoende. Uh, maar dat is, is, is toch een terugkeer. Je ziet het begin van commerciële activiteiten. die terugkeer. En wat belangrijker is, nou die kinderen... Ja. de vorige keer dat ik hier was, waren ze dus nog niet naar, naar school. Dus het begint hè, langzaam. Maar je moet je voorstellen dat hier uh, anderhalve maand geleden helemaal niks was. Je zag bijna geen mensen op straat en iedereen was bang. Uiteindelijk loopt hier ook een Nederlandse missie ergens rond. Hè. Denkt u nou dat, dat zo'n missie goed zijn werk kan doen binnen altijd weer die uh, gelimiteerde periode dat ze ergens moeten zitten. Is het niet zo, net als in Afghanistan, dat, dat mensen die iets kwaads in de zin hebben... de, de tijd hebben en, en uh, misschien wachten tot u weer weg bent? Ja. ja. Het eerste probleem wat ik heb echt is dat je vergelijkingen maakt tussen landen die eigenlijk onvergelijkbaar zijn. Maar ik begrijp wel uw vraag. Afghanistan is echt heel anders dan Mali. Maar het is natuurlijk altijd zo dat uh, groeperingen kunnen wachten... Ja, tot er weer uh, de, de Verenigde Naties of anderen weg zijn. Ik denk hier wel dat het afhankelijk is van wat er nu gebeurt. En waar de kwetsbaarheid is, is, is heel weinig steun voor die groepen hier. He, dus mensen zijn blij dat ze bevrijd zijn. Die meisjes die ik net sprak, hier naar, naar, naar school. Dat is toch wel heel anders dan in Afghanistan. Waar men ook blij was dat men weer naar school kon. Maar het veel, veel moeilijker ligt. De imam is hiervoor... De terugkeer van de meisjes naar school, dat is helemaal geen probleem. Dus als je werkt hier aan de versterking van een aantal dingen op het terrein van veiligheid en van economische ontwikkeling... en van het samenleven tussen groeperingen, dan wordt het ook veel moeilijker voor die groeperingen om zich hier te nestelen. En dan maak je grote stappen voorwaarts. Dus ik denk wel dat het doenbaar is. Maar bent u niet bang dat je uiteindelijk altijd een autobommy-stand noem ik dat maar, overhoudt? Hè? Mensen die aanslagen plegen en misschien wel schuil, uh, een schuilplaats zoeken net over de grens. In een ander land waar u geen mandaat heeft. Nou ja, kijk, het maakt nog wel een verschil uit of ze dat dagelijks doen. Of dat ze een half van het land bezetten. Of dat het een bedreiging wordt, zoals we die overal in de wereld op het ogenblik kennen. Namelijk dat overal terreur kan optreden. We horen Bert Koenders, het hoofd van de VN-missie in Mali. Morgen meer van onze man daar in Timbuktu. Hans Jaap Medes. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via goedemorgen -nederland Straks burgemeesters kunnen Amper nog een ambtswoning betalen. Er is nu het Ochtend humeur. hier is Hans Bum. Soms zijn er acties waarbij je even niet weet hoe je moet reageren. Welgemeend applaus, hoofdschuddend schouder ophalen of met regelrechte kritiek. De politie in Almelo zette zaterdag een 23-jarige pool op de trein... die in het laatste half jaar 66 keer was opgepakt voor winkeldiefstal... De man had geen vaste woon- of verblijfplaats, wilde graag terug naar zijn geboorteland... maar had geen geld voor een kaartje. Hij hield zich een leven met een gestolen broodje hier en een gestolen appel daar. Dus ging men in het korps rond met de pet. In eerste instantie een ludieke oplossing voor een irritant probleem... en bij zo'n initiatief krijg je een warm gevoel. Maar dan ben je er nog niet. Er zit meer aan vast... De agenten wilden met deze actie een statement maken... richting korpsleiding en openbaar ministerie. Binnen onze wetgeving is het dweilen met de kraan open wat betreft veel plegers. Oppakken, verhoren, proces verbaal opmaken, naar de cel brengen... en de volgende dag weer loslaten. En dat dus gemiddeld om de drie dagen bij deze poll. Dat is onevenredig veel werktijd voor een zichzelf respecterende politieman... die geen tijd meer overhoudt voor echte boeven. Men zit in de tocht van de cel naar het station en het uitzwaaien... met een filmpje op Facebook. En we zien ook een grote frustratie over dit soort criminelen. De pol was beslist niet werkschuw. Hij had daarvoor een half jaar gewerkt in een Twentse fabriek... maar was ontslagen. Als de actie slaagt, wil de politie dat vaker gaan doen. Maar daarvoor zoekt men sponsors. Sponsors? Dat is toch een taak van de overheid? Dit leidde natuurlijk tot veel getwitter van we gaan criminelen toch geen gratis reisjes aanbieden en die komt zo weer terug tot ik geef 50 euro. Kennen ze van ons kwamen onlangs reuze enthousiast terug uit Warschau. Wat een moderne stad. Wat gaat die economie daar snel en goed. Polen kent als enige Europese land geen recessie zit al jaren in een grote economische groei... met een recordaantal orders voor volgend jaar. De Poolse economie staat niet voor niets op de vijfde plaats in Europa. Dus je vraagt je ook af... wat doet die Pool hier in dat bezuinigende Nederland? Hans Beum, morgen het ochtendhumeur van Mart Smeets. Less. When I Google, I only get depressed I was taught to dodge those issues I was told Don't worry, there's no doubt There's always something to cry about When you're stuck in an angry crowd De Liddell, pack up. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Burgemeesters, dames en heren, kunnen door nieuwe fiscale regels... hun ambtswoning amper meer betalen. Ruud van Bennekom, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat Binnenlandse Zaken hè, de regelgeving voor burgemeesters wat zij moeten betalen voor een ambtswoning heeft gewijzigd per 1 januari jongsleden. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar een burgemeester draagt nu 12% van zijn salaris af, automatisch voor de ambtswoning, en dat is per 1 januari 18% geworden. Dat klopt. Met andere woorden 6% meer. Ja, maar dat is 6%, dat is dus hè, de helft meer dan wat ze betaald, betaalden ja. ja, en waarom is dat een probleem? Nou, omdat het lijkt me dat dat voor iedereen geldt als je geconfronteerd wordt met plotseling zo'n uh, huurverhoging. Ja, daar, de, uh, dat is behoorlijk wat natuurlijk. Ja, maar goed, een, uh, een burgemeester betaalt niet in zijn eentje de ambtswoning, toch? Nee, wat een burgemeester betaalt, en dan begint het ingewikkelde verhaal, dat is afhankelijk van de waarde van de woning. Als de, uh, als de, de waarde van de woning, de huurwaarde van de woning hoger is dan die 18% die de burgemeester betaalt, dan moeten de gemeen de gemeente aan de fiscus een ander bedrag nog betalen. Ja, en wat is nu de consequentie? Dat de ambtswoningen worden gesloten en dat de burgemeester op straat staat? Nee, zo'n vaart zal het allemaal wel niet lopen. Dat gebeurt allemaal heel netjes natuurlijk. Maar ja, mijn verwachting is wel dat ambtswoningen minder in trek zullen raken... bij gemeenten en bij burgemeesters. Er zijn ook burgemeesters die zeggen... ik heb helemaal geen zin in zo'n ambtswoning. Ik ga lekker gewoon in een normaal huis of een appartement wonen. Dat klopt. Er zijn op dit moment tussen de 30 en 40 ambtswoningen. En we hebben ja, rond de 400 gemeenten. Dus 90% van de gemeente heeft geen ambtswoning. En daar woont de burgemeester wel in de gemeente. Het zij in een huurwoning, het zij in een koopwoning. Ja, Is dat een probleem eigenlijk als er geen ambtswoning is? Nou, voor een aantal gemeenten wel. He, het, uh, u moet weten dat een burgemeester verdient in een kleine gemeente minder dan in een grotere gemeente. Ja. En vooral in kleinere gemeenten waar het duur wonen is, dus waar zowel de huur- als de koopwoningen duur zijn, Ja, daar is het soms wel problematisch. Ja. je hebt natuurlijk ook gemeenten waar, uh, ja, waar, waar een herindeling opkomst is en dan is het sowieso lastiger om voor de burgemeester een woning te kopen. Waarom heeft een burgemeester eigenlijk een ambtswoning? Dat zijn verschillende redenen. Sommige gemeenten hebben historisch al een, een, een, een die daar soms uh, al vele, vele decennia is. Neem Amsterdam. Amsterdam, dat is de, de bekendste, de grootste ook uh, bij mijn weten in, in Nederland. En dat is niet alleen de woning van de burgemeester... maar er vinden ook allerlei ontvangsten plaats ja. van de gemeente. Maar er zijn ook allerlei andere gemeenten waar een ambtswoning is. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, omdat, om het, het nogmaals, in die gemeente erg duur wonen is... en het met het salaris van de burgemeester soms erg lastig is... om een woning te huren of, of te koop zelf te vinden. Juist, en daarom is, er, is, is het verschijnsel ambtswoning daar. Want je dat zou uh, met een beetje gezond verstand kunnen denken... nou ja, zo'n receptie, zoals bijvoorbeeld over een vergadering... Zoals als ze dat in Amsterdam wel in de ambtswoning doen... ja, dat kan je ook op het stadhuis doen. Ja, zeker. zeker. Maar, maar de, ja, de verderweg de meeste ambtswoningen die hebben ook geen, uh, geen functie voor ontvangst. Dat is echt in Amsterdam en misschien nog één of twee, maar, maar vooral toch in Amsterdam. En voor de rest zijn de ambtswoningen zijn toch vooral zijn het echt de woningen voor de burgemeester en zijn gezin. Ja, maar een burgemeester is toch niet zo armlastig dat hij geen huis kan betalen in een gemeente waar hij uh, de eerste burger is? Nee, maar de, dat is ook één van de redenen hè, die, die er is. Een andere reden zei ik... Ze, zei ik uh, uh, het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld nog maar een aantal jaren zal, zal bestaan... en het daarom niet mogelijk is voor de burgemeester om een woning te kopen. En het kan ook zijn, ja, burgemeester ben je niet in een gemeente voor eeuw, eeuwig. Het kan ook best zijn dat de gemeente zegt van... nou, wij, wij hebben een, een burgemeester nodig die een aantal jaren is. Ja. En dan is een, een, een ambtswoning is een passende huisvesting voor die burgemeester. Omdat het dan voor zo'n burgemeester ook weer moeilijk is om van zijn huis af te kunnen... als hij daar weer weggaat, Want het is de regel dat, dat, dat een burgemeester in zijn eigen gemeente moet wonen, toch? Dat klopt, ja. Zeker, uh, daar wil ook niemand aan tornen. Uh, nee. En ook nog, ja, uh, als je maar tijdelijk in een, burger, in, een, in een woning verblijft... dan is het ook lastig om, een, om, om natuurlijk financiering te vinden voor een woning. Ja, en nu? En nu, nou, de, de, de meeste uh, burgemeesters die uh, hebben drie keer geslikt... en moeten misschien nog een keer slikken met de nieuwe tarieven. Uh, de, de, de, je gaat ook niet zomaar een, een, een ambtswoning verlaten. Er zijn nee. een paar burgemeesters die die stap uh, hebben, hebben genomen. Ja. Um, uh, maar het zal inderdaad voor andere gemeenten die nog geen ambtswoning hebben... maar dat is misschien wel... Overwegend zal het wel, denk ik, een rem zijn om zo'n ambtswoning aan te schaffen. U hebt toch geen bus gehuurd om met rinkelende ambtsketen... richting de minister van Middellandse Zaken te gaan? Nee, zo doen burgemeesters dat niet. Nee, met keurige brieven? Precies. Ja, ja. burgemeestersbrieven, ja. Ja, en dat, dat levert daar meestal niet zoveel op, hè? Nee, nou, hier, is, hier is heel lang over vergaderd tussen ja. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën. Maar Uiteraard. dit is de uitkomst voor burgemeesters. Goed, dus het is zo en er valt niks meer aan te veranderen? Op dit moment niet, vrees ik. Goed, dus dan krijgen we het verschijnsel dat steeds meer uh, burgemeesters hun ambtswoning moeten verlaten... omdat ze hem gewoon niet meer kunnen betalen. Dat weet ik niet, maar een aantal zal het ongetwijfeld overwegen. Nuit van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ik dank u zeer voor de toelichting. Graag gedaan. Dag. Ja. Dag. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Jan van der Put is hier al binnengelopen, Maar eerst nog het woord aan Jeroen Wielaert voor het onderwerp van Lijn 1. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Het is een hele lange reis geweest met de bus naar Noordoost Groningen. Bellingwolde. We hebben neergestreken de streek waar uh, Jan Mulder vandaan komt, maar dat zal de nieuwe tijdelijke bewoning die hier uh, in de Grenshof zometeen uh, domicilie krijgt een zorg zijn. We gaan het hebben over opvang, nieuwe opvang van een uh, nieuwe grote groep in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. E. Eerst weer het Journaal als aangekondigd, Jan van der Putten. Goedemorgen, de Nederlandse missie met Patriots in Turkije... komt onder druk te staan door de aangekondigde ontslagen bij Defensie. Bestuurder Denatris van de gezamenlijke officierenverenigingen... zei dat in Cairo Goedemorgen Nederland. Defensie wil nog eens 2500 mensen ontslaan. Over enkele jaren zijn er te weinig militairen over... om de Patriots aan de Turk-Syrische grens te bemannen... volgens de officierenverenigingen. In Haarlem begint vandaag het proces... tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hoyma. Die wordt verdacht van fraude, omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Als gedeputeerde was hij betrokken bij grote infrastructurele projecten. Verschillende projectontwikkelaars en de Fortisbank zouden hem smeergeld hebben gegeven. En de ChristenUnie vindt dat de politie zo snel mogelijk stroomstootwapens moet krijgen. Met zulke tasers kunnen doden bij aanhoudingen worden voorkomen, zegt Kamerlid Segers. Tasers kunnen volgens hem worden ingezet tegen mensen die doordraaien door drugs. En dat zijn de hoofdpunten door hem naar de stiletto-hak van de AWB. Althans, zo heb ik begrepen. Helene? Ja, goedemorgen. Uh, er staan <laughs> vier, vier korte files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, bij knooppunt Diemen, 2 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam, voor knooppunt Holendrecht, 2. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam, 2 kilometer tussen knooppunt Zaandam en Oosaan. En verdere file op de A9 van Diemen naar Amstelveen, tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan Amstel, 3 kilometer. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. Dankjewel, je wel, okay. Stekte met de pokker weer in de files. U ook, dames en heren, als u in de files staat. En ik wens u een fijne dag met Jeroen Wilaard onderweg. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit de bus neergestreken in Bellingwolde... De regen klettert op het dak hier in Noordoost-Groningen... waar het wel iets heeft van het eind van de wereld. Maar het is mogelijk ook een nieuw begin... voor asielzoekers uit Syrië, Eritrea, Somalië. Maar stel, ik kom uit Homs, Syrië... dan had ik geen idee van Bellingwolde. En omgekeerd, mensen uit Bellingwolde... zijn ook niet direct bekend met de mensen uit Homs. Zo is het toch, Wim Mulder. meubelatelier. Ik uh, ben niet bekend uit Homs. Ik heb het laatst je gehoord, Maar ik heb geen idee hoe het daar aan toe gaat. Ik hebben even knopken daar. Dan ja. daar liever niet wonen. Dat wil nee, je, dat wil je misschien wel naar Bellingwolde. Terwijl je daar nog nooit aan hebt gehoord in Syrië. Dat denk ik, ja. Dan, uh, uh, ja. Alhoewel, ik, ik wel moet zeggen dat... Uh, de mensen moeten hier denk ik wel wat te doen hebben. Als we hier alleen maar zijn en niks te doen hebben... dan uh, het lijkt me niet, niet, niet erg goed. Wellicht heb jij wel wat voor ze te doen in het meubelatelier. Harry Brouwer is hier in de bus van plaatselijke belangbellingwolde. Zijn ze welkom hier? Uiteraard zijn ze welkom. Dat, dat is, uh, ondanks de kritische kanttekeningen die in het verleden geplaatst zijn... en ook bij, bij, bij, bij, uh, bij de heropening is er geen sprake van dat mensen die werkelijk op de vlucht zijn... Hè, en, en uit een uh, behoorlijk dreigende situatie zeg maar, uh, ja, voor hun leven moeten vrezen... en dan ergens naartoe willen. Natuurlijk zijn die mensen welkom. Daar gaat het niet om. Dat klinkt warm, Henk Bolthof van het COA. Ja, dat klopt. En daar zijn we ook heel erg blij mee... dat de uh, gemeente Bellingwolde ons ook weer uh, ja, van harte welkom heet. Dat we heel snel uh, zaken konden doen... om zo snel mogelijk het ATC weer open te krijgen, want we hadden dringend behoefte aan extra bellen. De grenshof. We zijn er, er straks doorheen gelopen. Ik zal zometeen met jullie samen schetsen hoe dat hier allemaal eruit ziet in Bellingwolde. Maar ik wil de luisteraars ook uh, oproepen om uh, mee te praten, mee te denken over dit vertoon van dan wel. Zegt u? Uh, oud beperkt, niet te veel. Nederland is vol. Um, u, kunt, uh, zeggen, u kunt dat uh, allemaal met ons delen op 0800 1121, 21. 0800 11 uh, Tweeten naar hashtag Lijn1. En mailen naar, NTR, apenst, uh, naar lijn 1 ntr.nl En naar uh, Bellingwolder. Wow, kan nog wel wat bij. We carried him from the courtroom and were taking him away. Op drift. Gezongen, verteld, vertolkt door Bob Dylan. Eind van de jaren zestig. Man met grote betrokkenheid in zijn liedjes. Met die betrokkenheid kwamen wij ook hier naartoe. Een stukje door Duitsland gereden. En dan daar bij het noordelijkste stukje van Noordoost-Groningen. Dan weer Bellingwolde in. En dan zie je eerst op die aanvoerroute die leuke... Kleine, simpele, bakstenen huisjes. Veel te koop. En dan was dichter het dorp in. Dan kom je dan toch weer bij van die statige, oude, vroegere grootgrondbezittershuizen. Harry Brouwer, dat lijkt alweer paleizen, hè? Uh, ja, in die tijd bekeken dat, het, toen ze gebouwd zijn, waren Daar ook bijna paleizen. Toen was het verschil tussen arm en rijk natuurlijk uh, extreem groot. Wat kun je dat fysiek goed zien? Dat is, kleine huisjes en al die, die, ja. die grote bakstenen, kastelen. De, de, de oorspronkelijke Groningers praten nog steeds over arbeidershuizen, dus arbeiderswoningen. Ja, en, en terwijl er gewoon mensen zijn die inmiddels wel misschien wel manager zijn bij COA of zoiets, bij wijze van spreken, die erin wonen. <laughs> maar er, er, er is nog steeds in, in de volksmond een verschil tussen, tussen ja, de boer, de rijke boer, die inmiddels ook gewoon hard moet werken voor, voor, zijn, uh, voor zijn geld, en ja, de arbeiders, zeg maar... maar de, de huizen zie je nog steeds? De manager van het COA, Henk Bolthof, uh, woont niet in Bellingwolde, maar meer richting Lange Leegte. Oude stadion van Veendam in Veendam, maar rijdt hier sinds kort weer dagelijks naartoe om in die grenshof voor het opvang, opvang te zorgen. Ja, dat klopt. Ik ben dan verantwoordelijk voor de opvang in de gehele jonne, dus in Groningen, Drenthe en Friesland. Maar ik rij ook onder andere naar deze locatie, waar ook nog een aparte locatiemanager voor aangenomen is, die hier dagelijks aanwezig is. De Grenshof, wat was dat oorspronkelijk? Dit gebouwencomplex, typische jaren 70 architectuur, lange gangen, grote hallen en dan weer kleinere kamerunits... Ja, dat klopt. Dit was een uh, instelling van de Geestelijke Gezondheidszorg. Die is Vanaf uh, 1974 uh, heeft het hier gezeten. Ik begreep tot aan uh, eind jaren 80. Toen heeft het ook twee jaar gestaan. En vanaf, uh, vanaf uh, 19, eind jaren 90 en vanaf 1999 uh, uh, is dit uh, in bezit van het COA. En hier is dus al opvang geweest... Totdat het weer kromp in krimpgebied. Leg eens uit, hoe is dat gegaan, die vorige fase? We hebben hier uh, tot uh, november 2011 hebben we opvang gehad. Een asielzoekerscentrum. Uh, uh, ja, die hier bijna 12,5 jaar heeft uh, dienst gedaan. We hebben hier allerlei categorieën bewoners opgevangen. En. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, bij de vorige krimp. Uh, zo kun je zien hoe snel het kan wisselen. Uh, twee jaar terug was de krimp. Ook in de toestroom van hadden we nogal. En uh, ja, hadden we minder opvangcapaciteit nodig. En omdat er in Groningen heel veel uh, asielzoekerscentra waren. Ja, moest hier onder andere eerst gekrompen worden. Om, om een beetje balans in het land te krijgen. En uh, vanwege de omvang van de locatie Bellingwolde. Dus beneden de 400, zo'n 328 bewoners kunnen hierin. Uh, was helaas uh, Bellingwolde een van de locaties die afviel. En nu zitten er weer 92 en jullie groeien waarschijnlijk in vrij hoog tempo naar tegen de 400. Duidelijk een voorbeeld dat het dus ook een schoolbeweging is, een conjunctuur. Nou, in heel Nederland weten we wel waarom. Oorlog in Syrië, vreselijke ellende van de drenkelingen bij Lampedusa. Dan valt dit eigenlijk relatief heel erg mee. Ja, dat klopt. Stel dat ik een vluchteling bij, ben uit Homs, dan wil ik wel naar Bellingwolden. Ja, en dat is ook wat we, wat we merken. Uh, terwijl we hier nog uh, druk aan het verbouwen zijn. En het uh, voor de bewoners best even behelpen is uh, yeah, om, om um, uh, een weg hierin te vinden. We zijn nog niet helemaal gereed. Alleen de druk was zo hoog dat we het al in gebruik hebben genomen. Uiteraard op een verantwoorde manier. Maar bij de bewoners geen enkele wanklank. Men is heel blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben en... Uh, met alle inzet van het personeel wordt heel erg gewaardeerd. En uh, ja, men is alleen maar tevreden. Ik zag ook hoe provisorisch het op dit moment nog is. Jullie lieten het ook zien. Uh, er staan nog geen computers. En uh, langs de wanden staan nog van die ouderwetse roosterborden... die ik nog van de middelbare school ken. Met inschuifvelletjes uh, uh, uh, waar je op leest Eritrea, Eritrea, Eritrea. En ja, dat is correct. En uh, ook de constatering. Ja, we zijn hier echt weer een beetje aan het pionieren. Ik heb die begintijd meegemaakt, ruim 20 jaar geleden. Toen we nog zonder computers werkten. Nou, veel medewerkers uit die tijd die denken ook uh, daaraan terug. Maar het heeft ook zijn voordelen. Even zonder de computer. volledige aandacht voor de bewoners. Dus het kan ons best nog wel wat extra inzichten geven. Om ons ook scherp te houden om niet te veel uh, in, in die digitale kantoorfuncties te schieten... maar om ook aandacht aan die bewoners te bouwen. wat tenslotte een van de speerpunten van het COA is. Zo'n bewoner staat echt met zo'n papier in een vakje. Maar wordt hier in die vak gestopt. Hier zijn ze ook in zijn bewegingsvrijheid in Bellingwolde. Ze kunnen de, ze kun in. de stad in, of dorp in. Ja, Waar heb je het over eigenlijk, jongens? He, gewoon dorp? Het is gewoon een dorp. Ja. En dan kom je die vluchtelingen tegen... Die asielzoekers, of hoe je ze ook wilt, wilt noemen. Hoe noemen jullie ze eigenlijk, de Bellingwolders? De, ik denk dat de meeste ze toch asielzoekers noemen, ja. Om, ja. Om, omdat het er ook wel een wezenlijk verschil is tussen iemand die een vluchteling is... en iemand die asiel zoekt. Henk Bolthof, ze zijn hier nog aan het begin van de procedure, Ja, dat klopt. Uh, ze zijn hier eigenlijk uh, even om tot rust te komen. En uh, voordat ze de procedure ingaan, dan zullen ze ook weer verhuizen naar een, uh, een, een, uh, een opvanglocatie vlakbij een uh, IND-locatie. En dan zal hun procedure starten. Hier worden ze voorbereid op hun procedure. Onder, onder andere ondersteund door Vluchtelingenwerk Nederlands. Maar ook onze eigen medewerkers uh, proberen hun zo goed mogelijk voor te lichten... en voor te bereiden op, uh, op straks de procedure die ze ingaan. Dan krijgen we alweer een mailtje van Robs, zo'n hele typische... Pff, het gaat weer over asielzoekers, dus een promotiepraatje voor vluchtelingen. Dat is ook weer zo'n oer-Hollandse reactie, nietwaar? Ja, deze herkennen we ook. We hebben gelukkig ook heel veel andere reacties... van mensen die begrijpen wat er in de wereld aan de hand is... en dat ook de mensen in ieder geval het recht moeten hebben... om zorgvuldig een procedure te doorlopen... En dan zeg ik altijd, van, dan zal het rechts een beloop hebben. De procedure zal uitwijzen of het een terecht verzoek was en of het ingewilligd wordt. En de vergunning oplevert of dat men wederom moet vertrekken. Komt af en toe eens een Kamerlid hier kijken en die hebben ook heel wisselende opvattingen over hè, hoe het hier is in de Grenshof. De een vindt het nog wel heel, heel primitief en de ander vindt het weer te luxe. Ja. Wat, heb er, wat heb je nou aan dat soort Haagse opvattingen? Ja, zo zal het, uh, <laughs> nou, Ik denk dat het een goede, goede weerspiegeling is van uh, hoe Nederland denkt. Hè. En er zijn natuurlijk mensen die, uh, ja, die vinden iets goud te lux. En die zeggen, dat kan wel wat soberder. Er kan wel minder geld naartoe. En anderen die zeggen van, uh, dit is veel te sober. Dit moet wat luxer. En ik denk dat wij uh, op een verantwoorde manier uh, asielzoekers opvangen. Veilig met heel veel uh, aandacht voor de veiligheid en de leefbaarheid op zo'n locatie. Zodat het ook in een dorp of een stad waar we zitten... Uh, heel goed samengaat en uh, uh, ja, goed te hanteren is. Ik zag net zo'n slaapzaal. Er, stonden, er stond één stapelbed en twee losse bedden. Is dat ongeveer de standaard invulling? Ja, dat, dat kan variëren. Uh, inderdaad, dat betrof een vierpersoonskamer... Uh, wat we net even hebben laten zien. Uh, maar we hebben ook uh, units waar acht personen verblijven. We hebben ook kamers voor twee personen. Dus daar zit een diversiteit in. Waar we hopelijk, of altijd proberen, zoveel mogelijk maatwerk te leveren... aan gezinnen en aan alleenstaanden om, uh, om daar de juiste samenstelling uh, uh, te creëren. Wat op dit moment best moeilijk is, nu wij overal heel erg vol zitten. En gezinnen, alleenstaanden, wat me opviel, waar we het ook hadden, over hadden voor de uitzending... zijn vooral heel veel jonge mannen... Heel veel jonge Syriërs die hier als eerste komen. Ja, in de eerste lijn. Ja, we zien momenteel veel uh, jonge alleenstaande mannen binnenkomen en uh, uh, ook wel uh, oudere alleenstaande mannen of ja, die, die hier alleen komen en waarvan de gezin later gaat na. Jan Bakker, onze ziener uit uh, sint Anna parochie, heeft gereageerd en die zegt: zelfs hier op het Friese platteland. Toch niet gewend aan de multiculturele samenleving... zorgt het AZC voor hoegenaamd geen problemen... terwijl de middenstand en het plaatselijke bedrijfsleven ervan profiteren. En het voordeel daarbij is dat voor de plaatselijke bevolking... het wereldleed met haar onderdrukking en vervolging... letterlijk een gezicht krijgt en tot... een win-situatie, Wim Mulder. Beschouw jij dat ook zo? Uh, ja, alhoewel ik er zelf met mijn bedrijf geen voordelen aan heb. Maar er zijn wel uh, bedrijven in uh, Bellingwolde die daar echt van mee. Bijvoorbeeld een supermarkt. Uh, die, die, die krijgt uh, meer klandizie. En uh, ja, dat, dat, dat is wel goed. En jouw meubelatelier dan? Ik, ik heb uh, een klant uit het hele land... Dus uh, ik, ik merk daar niet zoveel van. Nee. Maar ze zijn van mij ook van harte welkom. Maar zie je dan ook hoe het wereldleed neerstrijkt in Noord-Groningen? Of heb je een, juist een heel ander idee? Uh, nou, ben je ik... in zekere zin misschien wel enigszins trots op uh, de opvangmogelijkheid die hier wordt geboden? Uh, nou, ik vind het... Uh... Heel erg goed dat, dat zo'n gebouw wat hier uh, leeg is komen te staan... en zich daar uitstekend voor leent, dat het daarvoor gebruikt wordt. En uh, ik heb de ervaring uit het verleden, want we hebben het vanaf 1999... dat het uh, tussen de bevolking en de asielzoekers altijd heel goed ging... Uh, we hebben hier ook uh, suikerfeesten meegemaakt in het gebouw. Nou, dat was gewoon hartstikke leuk. Suikerfeesten. Suikerfeesten. Ja, ja. Ja. Wanneer de ramadan. Uh, Islamitisch eindigt. Ja. Ja, ja. Ja, dat, uh, ja. Dat. was altijd heel erg leuk. Lekkere hapjes. <laughs> ja. En, en dan heb je toch uh, contact met de mensen die, die daar zijn. Het is later wel uh, tijdelijke noodvoorziening uh, vreemdelingen geworden. En uh, toen, bleven de, toen bleven de mensen hier heel kort drie weken, ja. En dan ontstaat er weinig band met de bevolking. Maar in de tijd toen ze hier lang, langdurig zaten, uh, ontstond die band wel degelijk. Ik kende ook uh, verschillende asielzoekers persoonlijk en hun gezinnen waar, we af en toe ook, uh, waar ik af en toe ook op bezoek kwam. Dat, uh, ja. Vrienden gemaakt. En maar wat, wat wissel je uit? <laughs> wat, wat voor taal spreek je? Dat is uh, in het begin natuurlijk ook wel een belettering. Dat, ja, dat was in dat geval een, een Armenisch gezin. En, uh, die spraken in het begin uh, nauwelijks een woord Nederlands. Maar naarmate ze hier langer blijven, gaat dat toch wel beter. En, en ook omdat ze meer met Nederlanders in aanraking komen... Eh, ontstaat ook de behoefte bij de asielzoekers zelf... om iets van die taal te leren. Ja. Dat wordt voor hun zelf ook, leu ook leuker. Harry Brouwer, wel suikerfeest en geen trammeland? Dat vragen ze zich in het westen van Nederland af. Oh, okay. Want, want <laughs> dit soort opvang dat staat ook synoniem met trammeland... Nou ja, ik sta er iets genuanceerder in dan de vorige twee sprekers. Want er werd al aangegeven dat het met name alleenstaande mannen betreft van het gezin nog nareis. Nou, dat bedoel ik ook te zeggen met het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling. Want. Als er zo'n dreigende situatie is dat de mannen op een gegeven moment er niet langer kunnen blijven... Dit is het natuurlijk voor vrouwen en kinderen even slecht. Dus een deel van de problematiek laten we gewoon daar. En die heeft niet de kans om deze kant op te komen. En we lossen het dus ook niet op met een deel van de groep hier opvangen... en laten integreren en de taal, laten leren en al dat soort dingen. Daarmee houdt het probleem niet op. Het geeft misschien wel een goed gevoel, maar daar eindigt het absoluut niet mee. En... Natuurlijk zijn er mensen geweest die goed contact hadden met de bevolking. Maar er zijn ook wel wat incidenten geweest. En wat met name wat. Wat, wat voor wat, incidenten dan? Nou, het hoofd wel over. over, over nou, diefstallen, maar ook geweldsincidenten hier, hier op, het, op het terrein van COA zelf. En het is een beetje het probleem dat, dat, je, dat je van de ene kant misschien wel informatie vraagt, hè, als bevolking zijnde. Van de andere kant van COA uit misschien wel van ja, als we gaan zeggen wat er aan de hand is, dan, dan ontstaat er juist misschien wel meer weerstand. Maar Begrip krijg je ook pas als je informatie verstrekt. En dan moet je misschien je nek voor uitsteken. Maar anders gaan allerlei rare verhalen eronder doen. En ik denk dat, dat die lering getrokken zou kunnen worden van de vorige periode. Dat daar waar openheid mogelijk is, dat ook, ook gegeven wordt. En, en dat neemt een aantal zorgen misschien weg. En een aantal feiten die gewoon zo zijn. Want je haalt natuurlijk mensen deze kant op met allerlei problemen. Er zijn mensen die uit een heel andere cultuur komen. Uit, uit, uit, een, uit een agressieve omgeving. Want anders ben je niet op, in de meeste gevallen niet op de vlucht. Maar zelfs daar waar honger is, slaat de agressie ook toe. Dus die mensen komen met, met een, ja, helemaal ont tot deze kant op. En als je daar 300 van bij elkaar zet, dan krijg je gewoon oneenigheid. Dat is helemaal niet erg. Zet 300 hongerige Nederlanders bij elkaar en krijgt hetzelfde. Dus het heeft niks met de bevolking in ook te maken. Ook een fijne nuance. Ja. Maar goed, het is Bellingwolde met open armen, maar ook met grenzen. Ja, ja. Wij, wij, wij vragen er wel degelijk iets voor terug eigenlijk. Henk Boltoft, die communicatie waar uh, Harry op doet... dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor jullie... Nee, dat klopt. En ik herken ook uh, wat de heer Brouwer zegt. Uh, wij zijn heel erg voor openheid. Uh, en ik wil ook absoluut niet ontkennen dat er incidenten plaats hebben. Als je 300 mensen of 350 of dat soort aantallen ineens hier bij elkaar in een gebouw laat wonen. Uh, uh, ja, dat zal zijn impact in het dorp hebben. Uh, wij zijn heel erg voor overleg. Ook overleg met politie en met gemeenten. En uh, er wordt niks verdoezeld overigens. Want de politiecijfers die zijn openbaar. En het is natuurlijk aan de burgemeester en wethouders. En, en aan de politie zelf. Hoe ze daarmee om willen gaan. Uh, maar aan, wij jullie houden ook, geen... aan, aan jullie toch ook om het beeld reëel te houden. Ja. Niet alleen maar een promotieplaatje inderdaad. Nee. Maar ook, ook de, de schaduwkanten niet verdoezelen. Ja, het zou heel gek zijn als wij zeggen. Je vindt nooit een incident plaats. Uh, wat wij wel kunnen garanderen. Is dat wij daar uh, zelf heel dicht op zitten. Uh, ook met onze bevrouw. Ook in het verleden, als er incidenten plaatsvonden met onze eigen medewerkers, dan uh, ja, proberen we daar heel snel op te anticiperen. En waar nodig, ook in samenspraak met de politie, uh, hele goede werkaanspraken te maken. Ik moet even uh, zeggen dat uh, ik weliswaar een oproep heb gedaan voor uh, bellers, maar er is even een uh, technisch probleem. Ik geloof dat dat nog steeds zo is, het is nog niet opgelost. Uh, we kunnen wel uh, reacties uh, binnenkrijgen, zoals deze van Antonio. Zolang er in dit landje nog voldoende plaats is voor managers... die schandalige bonussen ontvangen, is er ook nog wel plaats... voor een aantal eenvoudige mensen die hulp en een veilige plek zoeken. Nou, jij weer, Hartbrouwer. Nou, dan zou ik zeggen, dan geef je adres even door en neem er een paar... <laughs> Ja, want, want dit is nou een van de dingen waar ik dus grote bezwaren tegen heb. Wij hebben ook een Armeens gezin uit waarvan de man zelfs een aantal jaren bij ons gewerkt heeft, nadat hij zijn status gekregen had. Een van degenen die het in, in een generaal, pardon, dus een verblijfsvergunning had gekregen. En dan merk je dus dat de mensen met een volledig verkeerd beeld van onze maatschappij en, en, en de kansen daarin in zo'n procedure zijn blijven hangen. Want het is natuurlijk irreëel om te verwachten dat je deze kant op komt zonder opleiding. Je, je bent de taal amper machtig... Voor de tweede generatie, voor de kinderen die hier eventueel naar school gaan... daar, daar zullen de kansen beduidend voor zijn. Maar de eerste generatie die, die hier voet aan wal zet... geen opleiding heeft of niks. Die, die merkt natuurlijk onmiddellijk dat er in deze tijden van dan toch crisis... helemaal geen vraag is naar ongeschoolde arbeid. En het aanbod van, van mensen is gewoon mega groot. Dus je verzandt gewoon in een wereld waar je eigenlijk niet bovenuit komt. En, en dat beeld is, is we hebben dat, dat aan de lijve ondervonden, is eigenlijk gewoon verkeerd. Toen die man zijn eerste loonstrookje kreeg, zei hij van je hebt mij te weinig geld betaald. Ik zei nee joh, dat klopt precies. En ik wees hem het onderste bedrag aan, maar hij zat bovenin. Hij zei, maar ik heb liever de bruto bedrag. Ik zeg, ja, dat snap ik ook ja. wel, maar zo werkt het nou in één keer. Dat, dat is in het heb je algemeen dan... ook iets, iets met Nederlanders herkennen wij ook wel. graag... Ja. <laughs> ja. Alleen toen, toen hebben we dus, dus gemerkt dat een heel aantal zaken... Uh, de financiële lasten die je hebt, de zorgen die je hebt... het feit dat je bijna voor alles verzekerd moet zijn... dat er allemaal dingen waren die zij in twaalf jaar compleet gemist hadden. Dat werd zo nooit verteld. Maar dat is ook onder andere een van de dingen die Henk Bolthoff moet, uh, moet uh, organiseren... Uh, informeren, doseren. Heb je, toch, je neemt toch aan dat je overal enig vertrouwen hebt in Henk Boltoff? Oh, <laughs> oh, ik, ik, ik vind het een heel aardige man. Maar ik, ik, ik, heb, ik heb op zich ook wel gemerkt dat dat natuurlijk een categorie is. En het zal misschien zo zijn dat, dat als de toestroom heel hoog is... Dat er dan ook, hè, dat generaal pardon is niet voor niks gegeven natuurlijk... van mensen die in procedures zijn blijven hangen dat op dat moment, met alle goede bedoelingen die er dan zijn... dat er toch dingen misgaan, zeg maar. En, en dat, een van de dingen die dan misgaat... is dat het beeld wat mensen van hun toekomst hebben... want ze vluchten ergens vandaan... in de hoop op een betere toekomst dan, dan in het land van herkomst. Maar die betere toekomst heeft ook zijn schaduwkanten. En je moet wel duidelijk zijn als je in een procedure gaat. Ja, wat je dan te wachten staat. Wil je hier blijven en wat zijn je werkelijke kansen dan? Nee, en ik neem toch aan dat Henk Bolthoff geen knoeier is in dit nee. dossier. <laughs> dat hij zoveel ervaring Zo met... heeft. Dat hij ook, eh, natuurlijk ook begrip heeft voor uh, de argumenten. Zoals ze hier uit de bevolking komen. Maar je moet heel erg lastig, heel erg lastig balanceren gewoon. Ja, en vooral tot. de komende tijd, er zit een zekere druk op. Het aantal neemt toe, het gaat naar de 400. En dan moet je dus dat heel erg begeleiden. Ja, en er wordt natuurlijk geen onderscheid gemaakt... wanneer mensen een uh, verzoek indienen tot asiel. Uh, er worden geen opleidingseisen gesteld. Laat dat duidelijk zijn. We merken ook een hele diversiteit aan, aan uh, binnen onze bewoners. Net als uh, de aanspiegeling van de Nederlandse bevolking. Heb je hebt hoogopgeleide. hoogopgeleiden. Je hebt mensen die minder opgeleid zijn. En uh, natuurlijk een middenkader. En we herkennen de verhalen van de heer Brouwer. Die zitten er zeker tussen. Maar we hebben het ook over asielzoekers met universitaire opleidingen. Artsen, uh, ingenieurs. Uh, mensen die ook nog eventueel hier uh, weer iets toe kunnen voegen in Nederland. Uh, ja, gewoon een... Een divers aanbod waarin alle uh, soorten op, opgeleide tussen zitten. Zegt René van Gellekom op de mail. Ja, joh, het is allemaal heel, helemaal geweldig, die asielzoekers. Jongen, wat een naïeve mensen op radio 1. Ja, ik weet niet hoe je erbij komt, René. Lu Soms denk ik wel eens. luisteren ze wel. He? Maar uh, goed, geeft aan uh, dat er nog voldoende vooroordelen en oordelen over bestaan. Het is hard werk. Hebben jullie genoeg medewerkers hier? Kunnen jullie het aan? Ja, we hebben, uh, we hebben voldoende medewerkers. Uh, we hebben hier in het noorden uh, ja, betrekkelijk veel asielzoekerscentra. Uh, maar wat natuurlijk ook een stuk werkgelegenheid met zich meebrengt... voor deze toch wat zwakkere regio uh, wat uh, werk betreft. Uh, dus, uh, Al is dat ook heel tijdelijk en fluctueert het. Ja, ja dat klopt. Nee, maar we kunnen dus uh, prima uh, onze, onze locaties vullen met geschoold personeel. Wim Mulder? Heb jij er vertrouwen in? Ja. En gelet met de ervaring van de vorige keer dat dit ook nu weer... Ja, ik moet wel zeggen, de, de tijden zijn wel veranderd. De, de wijze waarop Nederland kijkt naar asielzoekers... is in de loop van de, de tijd, tijd. tijd erg veranderd. Er, er was een tijdje geleden een, een uh, uitzending van Stand.nl... was Sling, uh, nou ja, dat lag dan 55-45. Uh, ik, ik, ja, ik denk dat, uh, dat we wel... ...verstandiger ermee omgaan, denk ik. Blijf het lijkt wel goed dat wij uh, er humaan mee blijven... ...en uh, warmhartig toch uh, de asielzoekers blijven ontvangen. Want we zouden het toch verruilen, denk ik. Zeker niet. Van plaats belang Bellingwolde Wolde gaat dat humanitaire... ...natuurlijk dat hart voor de zaak ook wel uh, voor... ...maar vooral met Harry Brouwer, blijf verstandig. Ja. M mensen moeten. Uh, no nogmaals, hè, gaat het gaat er niet om dat, dat je zou moeten selecteren op de opleiding. Hè. Die, die suggestie werd, werd landelijk ook gedaan. Dat de alleen hoogopgeleid iets toe kunnen, zouden kunnen vervoeren aan onze maatschappij. Nou, dat, dat, zo, zo bedoel ik dat, dat, de opmerking helemaal niet. Het gaat mij er juist om dat je op een gegeven moment mensen een, een reëel beeld geeft van hun toekomst. En, en ik denk ook wel dat dat op zich een goede zaak is. Ja, Zo'n oorlogssituatie, dan moet je snel handelen. Maar het is ook het dat Het gaat om de opluchting hier